Amerikaanse troepen staan het Filipijnse leger bij in de strijd tegen extremistische moslims in Marawi. Dat bevestigen Amerikaanse bronnen tegenover persbureau Reuters. De stad op de Filipijnen is al weken bezet door extremisten die banden hebben met IS. De Amerikaanse hulp is opvallend, want de afgelopen maanden was er juist spanning ontstaan tussen de Filipijnen en de VS. Het weer veel zon, hier en daar ook wolkenvelden, later vandaag in het noorden kans op een bui. Het wordt tussen de 19 en 24 graden. Morgen warmer, maximaal van 29 graden. In de middag buien met kans op onweer. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad aan de viel op de A9, Alkmaar richting Almstelveen. Daar staat tussen de knooppunten Raastop en op een 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Toetlab Leeft. Het is wel het luchtbegrotterdijn hier. Alles is iedere keer weer hetzelfde. Bij Kleine plaat hier op de radio, oh zeg. Uh, waste a moment van de killers. Nee, toch? Nee, natuurlijk. links uh, Kings of Leon. Laat ik even volledig zijn. Ben je gek geworden, zeg. Het is uh, het tweede gedeelte van de Gekkie. Gekkie. in het radioprogramma. Gekkie. Maller. Wat gebeurde er door de jaren heen? Uh, precies, wat gebeurde er door de jaren heen? We doen wel een kleine greep daaruit. Uh, vertel. Ja, in 1935 de oprichting van de AA... Oh ja, ja de ja. anonieme alcoholisten. Acoolisten. En het ja. grappige is, ik kijk toevallig ook even naar de web, Die Kan je gewoon op uh, de computer in uh, toetsen. Ja. En er staat ook dat voor het eerst wordt de dag van herstel gevierd in Nederland. En op deze dag vieren ex-verslaafden hun herstel. Het gaat niet alleen om alcohol en drugsverslaafden, Maar ook om mensen die zijn hersteld van een eetstoornis. En dat uh, gebeurt in Breda. Ja, klopt. Ik had gehoord het vanochtend over, uh, op Radio 1... er een stukje over. Dat waren dan bikers... die elkaar hielpen uh, vanuit drank af te blijven. Ja, uh, ja. Echt, uh, stoere mannen zeggen... Maar, die normaal uh, helemaal coma dronken. Uh, ja, want ik je nog clean, wat clean, vertellen... Uh, dat mijn vriend is er ook wel mee bezig... om uh, met alcohol en zo, om dan weer niet te drinken. Dan maar, wel. Yeah? maar het schijnt dus wel dat als je... Uh, lever normaal functioneert dat hij 35 functies heeft. Maar op het moment dat je dus veel alcohol druk, uh, drinkt... dan zijn het er maar 7 of 8. Oh, er valt de dus, helft uh, uit. Dus er vallen allerlei functies uit. En als je dus dan gewoon een tijdje niet drinkt... dan word je veel helderder, je slaapt beter. Oké. Okay. Dus uh, ja, nou, goed, je De eerste. Je vrouw niet. De eerste Nellostalige <laughs> AA-groep start in uh, uh, nee, 1948... Uh, en later ook nog in Vlaanderen in uh, 1954. Uh, uh, uiteindelijk is het in 150 landen is het, uh, actief. En ik moet zeggen, het is een twaalf-stappenplan. Je, je stapt in en dan elke keer de volgende stap. En je vertelt elkaar verhalen. En komt er een, een nieuwe man in de groep. Die begint, dan begint de hele stappenplan weer opnieuw. En de mannen die, die in die groep zitten... die hoort dan weer een bekend verhaal... en kunnen hem steunen. En herkennen zichzelf weer van... oh shit, zo de was ik ook. Dat wil, ik wil niet terugvallen zo. Ja, de, belang, de belangrijkste regel ook van... dat is de laatste, de laatste stap. En dat is help een an ander... Help een ander clean ja. worden. Ja. En, da, da, en dat is voor hun echt de, de, de belangrijkste stap om uiteindelijk dus ook clean te blijven. En je blijft een alcoholist tot in je kist, hoor ik vanochtend. Ah, ja. Ja, nou ja, dat klopt hey, best. Het blijft een afwijking in je hersenen. En vaak krijg je het ook meestal net ingebakken, hè? heb je het van je ouders geërfd? Ja. Oh, ja, ik ben, ik ben erfelijk ik niet. belast. Dat ja. is een ding wat zeker. Goed, wat er ook gebeurt in uh, 18. in uh, 16. Oh man, wat heb ik er nou in één keer? Uh, in, uh, even een momentje. Ja, in 1610, de eerste Nederlandse kolonisten. Ja, klopt. Beste gezicht. Heb, ja, dat is waar. En dan zie je onder andere. Een, uh, ze hebben daar een oude landkaart hebben ze nog van. Een Op het brief. eiland Manhattan. Ik zal gewoon de locatie erbij vertellen. Uh, ze hebben een ambtelijke brief hebben ze nog van 5 november uh, 1626. Waarin Peeschage de Staten-generaal de aankoop door Peter Minuit. Van Manhattan uh, laat, uh, laat zien. En uh, ja, leuk. En dan zie je ziet ook een platte grond hoe het eruit zag. Je zag alleen nog een fort met een Romeinse stukken land. waar uh, daar helemaal niks stond. En uiteindelijk, de naam Manhattan. is waarschijnlijk uh, uh, uh, iets van uh, or, uh, de stammen Die heten ook iets van de Manhattan's af, uh, Manhattan-stammen. En uh, het zou ook kunnen betekenen dat het te maken heeft met een uitdrukking die ze gebruikten. O, op dat eiland ben ik dronken geweest. Oh. Dat schijnt dan weer een soort Indiaanse uh, kreet te zijn. Dus, Oké. Okay. Uh, ja, het is wel op z'n voor uh, maf. Je zou denken, het, het is verkocht voor om, om, omgerekend 1000 euro is ja, het verkocht. Ja. Dan zou je denken, jeez, ja, ze zijn Indianen belazerd. Nee, ik weet niet of het zo moet zien. In die tijd zien. was dan heel veel geld. Ja, sowieso een heel veel geld. En het was gewoon een stuk land, weet je wel. Indianen hadden sowieso, we hebben meer land. Ik als jij dat stukje land wil hebben, hier, doe er wat mee. En heel veel mensen hebben daar iets moois mee gedaan. En daar is dus uh, Manhattan ontstaan. Goed, wat gebeurde er nog meer door de jaren heen? Ja, in uh, 2003 werd de Mars Exploration Rover uh, uh, gelanceerd. Ja, die heeft uh, vervolgens uh, een welgetelde 40 kilometer op uh, Mars afgelegd. Dan denk je, dat is niet zoveel, maar dat is echt wel. Dat is, was zelfs meer dan ze verwacht hadden. Dus dat. Uh, uh, uh, ja, hij heeft, uh, hij heeft zijn werk gedaan. Ik weet niet hoe, welke er nu ook weer rondrijdt. is. Ja, uh, is er nog eentje actief of uh, is hij ja, uitgegaan? Uh, Waar was, hij was uitgegaan, op een gegeven moment was hij weer aangegaan, zo geloof Ja, dat, nou ja dat, heb je, dat is een beetje met die dingen die, die gaan natuurlijk op zonne-energie. En als ze op een gegeven moment op een donker gedeelte komen. Ja, ja, ja dan moeten we net bij met een lichtstraaltje bekomen. Maar, ja. maar sommige zonnepanelen die zijn zo sterk. Die hebben maar een klein beetje licht nodig. En dan gaan ze weer verder in 1947. De eerste Saap komt op de markt. Moet je even luisteren. Dit is hem, hè? Dit is de eerste Saap. Dit, dit, dit lijkt gewoon een brommer, weet je ja, wel? Dit dus is echt niks anders dan een maaimachine. Een Een En Saap maakte vroeger vliegtuigen. En omdat. Uh, na de Tweede Wereldoorlog hadden ze zoiets van... Nou ja, wat moeten we nu nog gaan maken? Toen dachten we we gaan auto's maken. En zij hebben sowieso de ferndai de kooi gemaakt. Een echte stevige kooi hebben ze gemaakt. En ze hebben meer dingen uit het vliegtuigbrans... Uh, hebben ze in de auto gezet om de auto veilig het te... Dat is heel grappig, want mijn, uh, uh, mijn werkgever... die rijdt zelf in een uh, saap uit... Uh, 53, geloof ik. Oké. Okay. Dus ik, ik weet hoe dat. Nou, ja, deze is dan nog, nog iets ouder, die eerste. Maar um, ik weet hoe dat ding dus rijdt. Het is, het, het, is, het, ja, het is echt alsof je in een soort koekblik rijdt. Ja, zeg er sowieso. uit, die beelden. Misschien kunnen ze zich op de Facebookpagina even pla uh, plaatsen. Dat is wel leuk. Verder nog even. Uh, even uh, Lazio Berio, spreek je het volgens mij uit. In 1943, 1943 hè, vraagt hij octrooi aan voor. De balpen. Ik had echt het idee dat de balpen eigenlijk veel, veel ouder was. Maar in 1943 graag, graag uh, octrooi dus voor de balpen. Dat is ja, mooi hè? Waarmee, waarmee je kan schrijven zeg maar. Ja precies. Ja precies. Ja, schrijf, schrijf. Dat kan je met de balpen doen. Ja. In 1692, dat vond ik ook een heel opmerkelijk bericht. Ja? Dat is in Salem, daar, daar was er een heksenjacht. En de eerste heks werd op dat moment werd die, uh, verbrand. Oh. En er zijn heel veel films over Salem's Lot en al die andere dingen. En het had eigenlijk te maken een beetje met de moederkornschimmel, Waardoor de mensen een beetje gingen hallucineren. En heette dat heette dan de mycotoxine. Ik, vond, ik vind het wel een heel bijzonder verhaal. En het blijft toch echt tot de verbeelding. Eh, het is werk, echt hè? wel 400 jaar actief hè, geweest. Want van 12, 13, zoveel tot 17. Ja. Begin na 1800 zo hebben ze nog steeds heksten heksen verbrand. En nou ja, ja. dat is echt eh, ja, Ik vind het altijd best wel bizar als je kijkt wat er... Exact 100 jaar geleden. Zeg maar, nou, net, geen, net iets meer dan mensen mensenleven. Wat ze toen nog deden, wat nu echt. Not done. Nou, echt Not dan is. Ja. ja, dat is bizar. Dat, ja. uh... Goed, nou laten we hopen dat we een hoop gaan leren aankomende komende jaren. En het is er ook de laatste 100 jaar wel heel erg snel gegaan. Misschien kunnen we ook nog eens wat slim worden met de oorlog en dat soort dingen. Uh, en dan uh, had gekkerheid. ik nog eentje die ik wil zeggen. Oh, ja. dat, uh, in 1846, Californië verklaart zich onafhankelijk van Mexico. Je hebt dus. Uh, de Mexican border, Californië en Mexico. Ja. Maar vroeger behoorden ze dus bij elkaar. Oh. We dachten net even dat het de andere staat was, maar het was dus Californië. Oké. Okay. Nou, tot zover de geschiedenis. Uh, Dorian, straks de, de, de verjaardagen. Ik moest even. Sorry. Kort nachtje, erbij om hier mijn schermen. Kwart over negen in Zandvoort. Even een dame uithalen. Vandaan natuurlijk. Uh, Soedenheid. De band Sue the Night, en dit was de laatste single. Uh, From the Higher Meyer. Ja, van de Meyer, zeg ik precies. Het is uh, tijd voor de verjaardag. Wie is de jarig? Precies, oh, wie is de jarig? Ja. ja, vandaag jarig is uh, Kate Upton, de, het model. Onder andere voor Victoria's Secret. Oh, hoe oud is ze geworden. Uh, ja. Ja, is ja, ze is uit 92. Ja. 24? 24. Oh man, dat is gewoon een ja, mooie ja. leef. Dat mag. ik eigenlijk niet meer naar kijken. Hoor. Dat is de jong van nou. mij zeggen. Vandaag, jouw jaren zijn geweest. Bij is al overleden in 1923. Toen was hij 60. Louis Couperus. Ja. Ja, ik denk dat is echt iets wat jij natuurlijk vroeger hebt gelegen, ge, gelezen. Eh, heb gekeken. Koele meren is Doods of zo? Waar was Ook, ja. Met die overbekende. Pleunitaal, ja, en dat douche bloed scene. in de douche. Doe, douche, bloed in de douche. Bloed aan de muur. <laughs> dat was zo spannend. Doe wat je zeggen. Iedereen begon een beetje te praten. Ja, ja. zo. Willem ja. Nijholt. Ja, ik heb er een stukje naar zitten kijken. Ik, ja. Jezus, dat je dat volhoudt zo langer zitten kijken dan. Ja, het was ook heel dat Ook dat tempo. En uh, nog even een scène eruit. Wie heeft het ooit? Heb je het ook gefluisterd? Misschien een van de bedienden. Dat zal ze nooit durven. Misschien is het van tak gevallen. Nou goed, ik kan bijna niet volgen waar het over gaat. Maar goed, de stille kracht. Nee, ik ook niet. U, waar gaat het over? Uh, ja, ja, goed. Over... Um... Indonesië gaat dat en wat voor buitenaardse krachten daar heersen en dat iedereen het wordt in die structuren het uur, zat. Een grotere pijn, het wordt met het uur, een grotere pijn op hier. Ja, precies. Ik weet niet wat er precies gebeurt, maar het is een grotere pijn op. Maar goed, hij heeft heel veel boeken geschreven natuurlijk. En, uh, de Stille Kracht is er maar eentje van natuurlijk. Dan, dan, dan, ja, goed, om maar even uit te geven. Goed, wie is er nog meerjarig? Ja, uh, Dave Dekker, uh, die is vandaag twintig geworden. Het is, uh, hij is bekend geworden uh, uh, ja, van de nieuwe musical van Siska de Rad. Hij heeft oh. hier een van de kinderen gespeeld. Was hij er de real life zo van ook een beetje, de laatste tijd? Uh, geen idee. Nee. Vandaag nee, is ook prinses niet. Madeleine van Zweden is uh, jarig. Geboren in 1982. Dus die is nog uh, niet oud, 34 of zo. 35. Maar die, uh, die zie, ik zie hier een foto al staan op die Wikipedia-pagina. Maar ze komt toch wel heel in de buurt uh, qua charme en zo van onze eigen maxima, vind ik. Oké, okay. ja, ja, ja. Jawel, jawel, jawel. Ze heeft er wel iets weg van. Ja. Klopt. Ja, Mooi fris gezicht ook. Nou, als ze toch helemaal in het uh, koninklijke gebeuren zitten. Prins Philip is vandaag ook, jarig. Prins Philip. Wie is dat? Nou, is de man van uh, Elisabeth natuurlijk, van, uh, van Engeland. Weet je wel, die ook al echt al in ja. de 90 is volgens mij. Hij wordt 96 Prins Philip. Echt, bizar, gefeliciteerd. En uh, de mannen van voor mij nog steeds wel, uh, uh, wel grappig. Weet je, dat zijn toch van die geinig ontdeugende mannen... die naast zo'n koning, koningin staan, weet je? Ja, nou, die het is toch gewoon een Sommigen worden heel erg depressief. Dus ja, ik, uh, ja, precies. Hij ja, heeft sommige, het goed gedaan. En sommige koningen krijgen dan nou een claustrophobie. Maar nou goed, zonder grapjes. <laughs> oh, wat, oh, wat is er nou meer? Ja, ja. Uh, uh, nee. Nee. Nee? Vandaag nee. is ook nee. Elizabeth Hurley jarig. Zij is van 1965, wordt dus 52... En zij is, uh, is ooit ook getrouwd geweest met Hugh Grant. Maar het is uitgegaan oh ja. omdat hij dus... Uh, betrapt werd met een prostituee. Oh, die scene. Ongeluk. Ja, oh, Maar oh, je ja. Hebt dus, uh, Zij speelde dus uh, in Four Weddings and a Funeral. En uh, zij heeft ook uh, Mickey Blue Eyes... en uh, The Cannibal Run. En het is, uh, ze heeft echt uh, leuke, uh, leuke films gespeeld. Ze heeft ook, uh, ook een hele... Het is een mooie meid gewoon. Dus uh, ja... Oké, okay, eh, vandaag zou ze ook jarig zijn geweest, maar ze is overleden in 1969. Julie Garland. En ze was toen nog maar 47. En ze, op haar eh, toen ze 2,5 jaar oud was, trad ze al op samen met haar zusjes, de Garland Sisters. En later is ze een hele, hoe uh, ja, uh, noem je dat? Actrice. Uh, is een hele grote actrice geworden. Ze heeft in allerlei films gespeeld. Onder andere ook natuurlijk Over the Rainbow. En uh, the Big Road en zoiets. En nog even een fragmentje ervan trouwens. Ja, meer zo. Oh zij had wel last van depressies. Ze heeft gegeven ook een zelfdoding ondergaan. En ze heeft ook gegeven met, wat had ze wezen, door snijden. Met een stuk glas proberen ze haar keel door te snijden. Dat lukte niet uiteindelijk. En uiteindelijk zij is namelijk de, de, de, de moeder van Liza Minnelli, hè? Ja. ja, dat is de moeder van Liza Minnelli. Uiteindelijk is, heeft ze helemaal weer de trunk Een comeback gemaakt in 1954. Met Star is Born van de Warner Brothers. Uh, later is ze nog de, de, de, noem je het, de, de muziekwereld ingegaan. Heeft ze samen met haar dochter muziek gemaakt. En uiteindelijk in 1969 dus, is ze dus uh, overleden. En een overdosis uh, verslaving. Ja, nou, niet zo'n leuk leven dus. Nou, tussen de regels door wel. Maar toch wel zwaar op de hand. Ik denk dat als je het over het algemeen toch kijkt. Het dat uur uh, gaat toch bijna op. Ja. Wat, nou, dan mag je zeggen. Al die dingen die automatisch aangaan. <laughs> ja, sorry. Nou nee, ja, ik denk, ik denk dat je, ik denk dat... Diegene, als ze zoveel verslavingen en zooi had... had ze waarschijnlijk... Nee, die heeft geen leuk leven gehad. Dat weet ik zeker. Nee, maar wel heel veel uh, muziek gemaakt. En uiteindelijk kon ze ook niet muziek omdat ze iets uh, keelkanker uh, had. Goed, uh, nog meer? Nog iets leuks? Wie, wie nou, Fate is? Evans is ook jarig vandaag. Oh ja, Fate Evans. Ja, oh, en uh, ik weet of jij een stukje van hebt... anders ga ik hem doen als de Jolande keuze. Doe maar even hè? als de Jolande keuze. Vandaag is hij ook jarig. Maxi Priest. Hij wordt vandaag uh, 56. Maxi Priest ken het ook van grote hits Ja, en de, de tijd dat de kwaliteit van de muziek nog niet zo goed was, lijkt toch. Dus Maxi Priest wordt 56 tot zover de verjaardag. Als wordt het wel een hele lange ja. lijst. En straks nog even die landenkeuze van Faith Evans, die ook jarig is. Dat doen we nu maar 1975 in... is dat. 1975, er. precies. We moeten de luisteraars zelf thuis gaan aanrekenen hoe ze dan... Hoe oud ze is dan? 52. 52. 52. 40. 42. <laughs> yes, dat is ja. man. Ik dacht dat jij van de cijfers was. Ja, nou goed, even freaky muziek. Op het laatste album van uh, Jamiro qua is dit te vinden. Automoton. Automaton. Goed. Het is iets, een, volgens mij een bedachte term. God. Een van de latere st stukken van Jamiroquai en zo heet de cd ook en uh, ik weet niet wat hij nog meer op de cd had staan, maar dat was, dat was wel een grote, dit niet. En automatron, je hebt het echt opgezocht. Wat betekent ja, dat eigenlijk? Nou, op, uh, het enige wat ik op internet kan vinden is dat een automatron een machine is. Een bepaalde machine die zelfstandig een programma uitvoert. Meer informatie kon ik niet vinden. Oké, okay. <gij> automatisch iets uitvoert. Nou ja, goed, daar uh, gaan we met z'n allen naartoe natuurlijk. Een auto bijvoorbeeld. Hè? Nou, Alle werkzaamheden auto, worden automatisch. Uh, ja, hij heeft het misschien ook wel iets van weg van natuurlijk. Het is uh, de zaterdagmorgen en uh, wij kijken nog even naar uh, de gebeurtenis van de afgelopen week. Onder andere Trump natuurlijk. Ik hoorde gisteren... Dat 55% van de mensen in Amerika is tegen Trump En 39% is voor Trump en vaak zijn het ook wat lager opgeleiden. Als ik die berichten allemaal zo met je kijk. En op internet zie al die mensen die zeggen... Nou, ik geloof dat hij het allemaal wel gaat redden. En dat is ook wel eens een insteek. Als je zegt dat je tegen het Milieuverdrag bent... dan steun je de mensen die nog steeds in de kolenmijnen werken. En nog steeds uh, ja, de, toch wel vervuiling veroorzaken. Die steunt hij. Want hij denkt, die, moet, daar, die hebben mijn stem. Die hebben op mij gestemd. En mensen die zeg maar aan het Milieu werken... die stemmen toch niet op mij. Dus, die hoeven, die, dus dat verdrag laat maar even gaan. Weet je wel... Laat de rest van de wereld daar maar aan werken. Stap ik later wel weer in. Als het voor Amerika niet zoveel gevolgen heeft. Dat het niet zoveel geld kost. Daar heeft het mee te maken natuurlijk. En verder natuurlijk is Heeft een, van de FBI. Heeft ze een zegje gedaan. Heb je het nog ja, een beetje gevolgd? Ja, ja, nee. Dat heb ik, dat heb ik heel, het, uh, hij, heel goed gevolgd. Ja. Hij deed het wel leuk over uh, dat Trump had gezegd. Ik hoop dat je dat onderzoek nu een beetje met rust laat. En uh, dan worden ze. Nou, scherp. En dan zeggen ze, ja, ja uh, hoop wil toch niet zeggen dat je dat moet doen. En dan zeggen andere mensen, ja, maar als iemand zegt uh, ik hoop dat je het doet, dan is vaak toch wel dat je, ja. wordt er toch wel druk op je uitgeoefend. Nou ja, dan zou ik het, maar doen ja uh, het, het, het blijft ook een lastige situatie, want je hebt dus een regering en die regering doet dingen die eventueel niet zouden kunnen. En dat wordt dan gecontroleerd door een door een organisatie. Maar die organisatie, die mensen die daar zitten, worden benoemd door degene die ze moeten controleren. In dit geval Trump. Dus ah, het is een beetje te lastig. Ja, en dan kan hij dus ook gewoon nieuwe mensen daar neerzetten. Dat je denkt, het uitkomst van het onderzoek bevalt me niet helemaal. Ja. Dus nou goed, er wordt zoveel humor over gemaakt in Amerika als je die stukjes al met de late-night show. Het is echt wel grappig om dat even te vertellen. Goed. Verder nog. Uh, Jij zit nog steeds even te kijken naar. Uh. Ja, nou, ja, ik, ik wil het nog wel vermelden, want vandaag is het ook uh, uh, 13 jaar geleden dat Ray Charles Robinson is overleden, die blinde Amerikaanse zanger en pianist, groot van de moderne blues en rhythm en blues. Oh ja, en is Hij zet, is zet dat die van de. Beste Ik Denk het wel. Ja. Dit roadjacks. En de I Can't Stop Loving You. Yeah. Ja. Ook al, Maar hij is in 2004 overleden en, uh, ja, ik vond het toch wel een hele bijzondere man eigenlijk. Oké. Okay. Ja, ik zag toevallig ook nog dat uh, Anthony Gaudi is overleden in 1926. Toen was hij 73. Ja, dat ook is ook niet oud, hè? Dat is ook niet oud. Ik weet nog wel het verhaal dat we heel apart Hij is namelijk een uh, ontwerper. Uh, hij heeft een beetje gothic-achtige dingen ontworpen. Stijlen. Echt, het is niet mijn stijl, maar het is wel een, uh, uh, herkenbaar. Je hebt er heel veel boeken over. Uh, met heel veel frivole dingetjes eraan. En deze Anthony Caudi stak op een ochtend de weg over. Volgens mij uh, een paar dagen eerder dan uh, deze 10 juni. En werd gegrepen door een tram. Ach. De tram uh, kon de keur dacht van hé, hey, uh, van. mij uh, is dat een of andere zwerver. nou Laat maar. Die heeft hem laten liggen. En uiteindelijk is hij naar een, uh, een, een verzorgingshuis gegaan. Voor, uh, uh, voor zwervers. En daar hebben ze hem op een bed neergelegd. En de oh. volgende dag kwam hij niet op zijn werk. En hij was altijd stipt op tijd. Dus toen gingen ze zoeken. En toen vonden ze hem dus in die, in, die armoede, in die armoedige ziekenhuis. En daar is hij uiteindelijk ook dood gegaan. Dus dat is wel een beetje een rare dood. En hij had op een gegeven moment ook vrede. Maar ze hebben nog met hem gesproken. Ze Wil je ergens anders liggen? Nee hoor, laat maar. Laten we maar gaan. Ik, laat maar een ik wil tussen, van liggen. Ik ja, wil niks meer. Ja. Ik wil tussen de mensen, de echte mensen sterren. Ja, dus, uh, nee, dat, dat vind ik wel mooi op zich. Ja, op zichzelf ja. mooi gedaan. Nou, uh, straks nog meer. Uh, onder andere de Zandvoortse berichten. Uh, uh, we hey, het, we hey, hebben hey. eerst Jumero kwijt gehad. En nu hebben wij een andere plaat. <lacht> niks aan de hand hoor. Niks aan de hand. Ik heb geen frustraties. Oh, goed. Laat los van je inlijke woede. Laat en laat het gaan... Elkstaan zacht voor. Heeft een leuke plaats. En dat gaat over shadows. Het duistere stukje van het leven. Het altijd de feestjes zijn, natuurlijk, hè. dat is wel duidelijk. Alexandra Savoy en Shadows. Ja, ik hoor net Barker zeggen: wat een trage, wat een dramaplaat. Nou, het gaat over, over schaduwen hè, in het leven. Nou, daar kan je niet echt een groot plaatje over maken, natuurlijk. dat lijkt me vrij duidelijk. Maar goed, het is uh, tijd alweer nou, voor de zon. Daar ben ik het niet helemaal mee eens, oh, okay. want op het moment dat jij een mooie, goede schaduw hebt, schijnt de zon. Nou, oh. wat de fuck. Je kan het gewoon zelf omdraaien, man. Nou. Jullie hebben een filosofiecursus gedaan. Of ja. Je? Tot... ja, ik moet positief denken. Ja, dat, wel, oké, liever. Uh, berichten... Oh, sorry, even. De jingle. Soms berichten. Goed, het is 33 minuten over 9. En wij doen een berichtje. Ja, oh ja, afgelopen week. Het was echt. man, wat een weer, hè? Afgelopen dinsdag heeft storm. de nodige schade aangericht, in de storm. Ze moesten vorige week uh, palmbomen eraan geloven. Die zijn echt een stuk gewaaid gewoon. Palmbomen? Ze ze ja, palmbomen. groeien hier toch helemaal geen palmbomen. Nee, en mijn nee. parasol ook. En ja, nou jeetje. Die palmbomen is erg, maar die parasol. Nou. Ja, dat is echt nog heel erg. Maar goed, die hebben ze weer opgezet. Die hebben ze weer verankerd. En verder was er een, een huisje bovenop een auto. Een leeg tuinhuisje. Ja, of heb je er een tuinhuis als je er niks in hebt. Maar goed, die is opgeteeld en bovenop geparkeerde auto gekwakt. Met uh, grote schade uh, tot het uh, nog toe. En verder ook uh, braken er allerlei dingen los op het Badhuisplein. Um, en verder zijn er ook nog wat uh, uh, kitesurfers hulp geschoten. Want die waren aan te kiten. Die kregen echt wat, wat lekker weer, man. Ja. Levensgevaarlijk, man. Lijkt me met zo'n uh, zo vlieger nu even de, de zee op de ah, raam. Je, je, je moet weten wat je doet. Dat ja, is het meest bewijs. Alles onder ja. controle houden. Goed, wat gebeurt er nog meer door uh, de ja, dus afgelopen jaren? Ja, dus goed, goed nee? nieuws. Uh, ik, ik ben voor... Ik ben voor van het positieve nieuws uh, op dit moment. Ja, Zandvoort um, ja, heeft weer de blauwe vlag gekregen. Ja. En dat, is, uh, ja, dat is, vind, ik, vind ik zelf heel leuk. Dat uh, houdt eigenlijk in dat Zandvoort een netjes, schoon strand heeft. Dat we het goed onderhouden, dat we ervoor zorgen dat het, dat het netjes blijft. En ja. Ja, dat hebben ze nu voor de 27e keer. Hebben ze hem alweer? Ik, dus, vind uh, het, uh... Ja, ik, uh, ik zou zeggen, ga zo door. Ja. Houd het vast. Uh, Michael uh, Demmers, de wethouder, die heeft hem in ontvangst en daarna opgehangen. Uh, op het Badhuisplein. En vooral de Duitsers hebben daar ogen uh, die, die, die voor. Die hebben zelfs... Oh, die vlag hangt er weer. <klaas> Mooi, daar kunnen we het water weer in. Uh, Dat is goed om te weten. Verder, Kijk, uh, kijken. Zijn er nog meer Zandvoort's te kijken? Jazeker. Uh, in Zandvoort kan je, uh, wonen we steeds langer zelfstandig. En uh, waar, waar heb je behoefte aan? En wie zijn er allemaal om je erbij te ondersteunen? En er is een speciale, leuke, gezellige bingo geregeld. Ik denk anders krijgen ze die mensen er niet heen natuurlijk. En er, uh, een wethouder... Gertjean Bluis zal de bingo presenteren. Er zijn organisaties die meedoen. En het uh, is allemaal uh, vrijdag 23 juni... in de ochtend van 10 tot 12 uur in de blauwe tram. Dus als je denkt van... goh, ik uh, wil langer zelfstandig wonen... maar ik heb een beetje een drempel om naar het gemeentehuis... naar het uh, loket te gaan. Oudere loket, Zandvoort. Ja. Dan uh, kan je dus uh, gezellig gaan bingo'en. En, en uh, wie weet win je wel een, een fuxia. Een fuck, fuck, fuck. Ja, ja, goed. Dus, uh, maar, uh, nee, maar de, de, dus kom gewoon even kijken. Goed, de eerste editie van Zandvoort Alive 2017 was uh, werkelijk een groot feest. Ze hebben echt de weer een ze uh, getrotseerd om daarbij uh, aanwezig te zijn. Ook weer onze echte oude, nou oude, de jongste Zandvoortse DJ, DJ Hitro was uh, van de partij. Die hoort er gewoon bij. Het was uh, volop feest. En mocht je nou gemist hebben, dat denk je denkt, fuck, dat het helemaal kwijt. Er komt nog een editie, hè? die is op 23 juli. Is staat er weer een zandvoort alive uh, gepland. En dan oh. moet het nog veel mooier weer zijn. We hebben minder wind. Goed, ja, tot zo. Al... Nee, nou, nee, nou, nog, nog één, dingetje, te... één dingetje waar ik nog even wil melden. Ja. Kort dingetje. Um, ja, 18 juni uh, is weer het EK zandsculpturen. Uh, oh. uh, en wat is het thema? Hollandse meesters. Holland. Is dat, uh, is het, en wat voor, was, was vorig jaar dan het, meest, uh, het thema? Was dat ook niet Hollandse meesters? toen? Nee, geen Hollandse. Want daar had je ook... Uh... Uh, Van Gogh, ja dat is wel Hollands, Maar ja. uh, ook gebouwen en dat soort dingen waren er Dus ik uh, okay. zag ook uh, Ja ik vond het vorig jaar wel erg mooi trouwens ja, Van Gogh, toen hebben ze dat kamertje van Van Gogh hebben ze naar gemaakt. Ja. Ik kan me nog herinneren. Met het ja. tafeltje, met ja. dat, dat, dat, nou, het bekende schilderij van hem, zeg maar. Nou, tenminste, nou, ik, ja, ik had er hier uh, 2017 Hollandse meesters. Ik ga ervan uit... Nou, we gaan de, het even thema. uitzoeken wat dan vorig jaar voor het thema was. Dat, dat, dat weet ik allemaal niet meer. Goed, tot zover de dus te berichten. Is het tijd voor die Hollandse dames en heren? Oh, ja, ja, ik Evans ga hem aanzetten. Uh, Peter Evans is vandaag jarig. Ze is, vandaag, ze is van 1974, dus ze is 43 geworden... En ik heb het nummer gedaan: Ain't nobody. Ain't Eet nobody. nobody. Goed, ik zet, kom telefoon af. <laughs> Doe dat maar. Dit is wel echt meer zoet, geloof ik, hè? Goed, ik kijk naar de beelden. Dan kan ik ja, het lang mij is het hebben. Het is op tempo. Up tempo. Up -tempo. Okay. Ik hoor het ja. Er zit een goede beat in. Ja, dat moet je toch niet doen, hè? Dan draai je zeg maar speciaal voor de dame in kwestie draaien... Je, ...je landenkeuze. Dan gaat ze naar de wc. Ja, echt zo fout. Ja, ik, zou, ik zou ook naar de wc gaan, hoor. Want ja, <laughs> je moet wij maken. zaten in die muziek. Ja, goed, wij zaten in die muziek. Nou goed. Uh, Ain't Nobody van Fate Evans ze is vandaag uh, 43 geworden. Ja, dit is ook een Ain't body. Toch alweer een stuk beter, dit. Maar goed, ik moet zeggen, als je dan Fate Evans erbij ziet... En ze heeft zo'n mooi mondje erbij. En ze praat op die manier. Oh man, dan denk ik echt van. Ik vind het ook wel lekkere muziek. Ik, krijg er wel, ik heb er wel iets mee. Goed, dus, het uh, is op Radio, uh, Welkom bij het Rijdenprogramma. En wij hebben nog veel meer uh, ja. aparte berichten. Ik, ik heb weer een, een leuk tech dingetje. Ja? Um, ja, we willen natuurlijk steeds meer naar de robots en dingen die, die op mensen gaan lijken. Tenminste, ja. sommige mensen zijn er tegen, sommige mensen zijn er voor. Ja. Um, maar in het kamp van voor hebben ze nu iets ontwikkeld. Namelijk een tong die daadwerkelijk kan proeven. Een tong? En die, ja, een tong? Ja, ze, okay. ze hebben een tong uh, ontwikkeld. Uh, een kunstmatige tong. En die kan het verschil tussen verschillende verfijnde whiskies kan die proeven. Hey, hij kan dus uit een aantal whiskies kan hij gewoon zeggen... nou, dit, dit, dit is zo'n whisky en die is, uh, die is zo... Uh, nou, dit is een wat betere whisky. Dit is een wat minder goede whisky. Dit is... En die kan dus echt die smaken, die mensen dus proeven, kan hij echt er, eruit halen. Wacht even, ik zie nu zeg maar een, een robot met een menselijke tong daar vast. Ja, wat ik dus nu voor me zie, is gewoon een, een apparaat met een tong. Ja? die dus in zo'n glas whisky doopt. Ja. Maar ja, hoe het precies werkt, dat weet ik niet precies. Ik heb geen filmpje of foto's, helaas. Nee, dat ben je wel heel bestuurdig. Uh, uh, ja, het schijnt wel, uh, het, het is de, de, de Heidelberg University. Um, die heeft het uh, uh, ontwikkeld. Dus uh, we gaan er vast nog, uh, nog meer van horen. Het uh, is te gek voor woorden: je dan Nou ja, goed. Alles wordt met de computer gedaan, een robot. Maar ja, een, een, een whisky. Door een robot ja, maar, te laten proeven, dan ben je gek geworden. Dat zijn is, juist dit, leukste activiteiten. Ja, maar dit, dit is natuurlijk een, een, een, een test van. Uh, uh, ze willen iets nieuws ontwikkelen. Ze willen die, die kant op ontwikkelen. En dan gaan ze van die wat raardere testjes doen. Waarschijnlijk gaan we uiteindelijk niet robots whiskys laten proeven... om ze vervolgens zelf te drinken. Als die robot het lekker vindt, dan vind ik het ook lekker of zo. Ik denk niet dat we daarheen gaan. Nee. Maar het is wel... We ontwikkelen dus steeds meer dat we menselijke dingen na kunnen maken. En dat kan er uiteindelijk misschien ook wel voor zorgen dat mensen die geen smaak meer hebben in hun tong of zo. door wat voor reden dan ook. Oh, dat ze het terug kunnen zetten. Dat ze het terug kunnen zetten. Ja, dat, ze dat nee, kunnen. Ja. Dus ja, er zijn altijd wel mogelijkheden. Nee, ja, goed, is natuurlijk wel. Uh, ja, ik kan wel advies geven. Dat hadden ze zo natuurlijk. Ja. Nou, goed, ja, afgelopen week ook een hoop toen al schreeuwen om vakmanschap, hoorde ik. En het altijd, eh, iedereen probeert mee te voorspellen. Wa waar zullen nou de meeste banen verdwijnen? Onder andere door computers, door robots. En waar zullen de, zeg maar, te veel banen komen? Of te weinig banen? En heel veel mensen zeggen van uh, uiteindelijk uh, de middenmoot. Want daar gaan heel veel mensen uh, ja, ja, een, een baan verliezen. Omdat het uh, robots worden gedaan. En nu zeggen ze ook heel vaak dat op uh, de werkvloer dat gaat verdwijnen. Daar komen geen mankrachten meer. Want iedereen wil hoger opgeleid worden. Dus krijgen ze krijgen straks tekort banen op het hoger woordgebied. Ja, nou ja, het wordt, gebied. Wordt, wordt heel dubbel. Want er zijn nog steeds wel dingen. Nou, ik zie het bijvoorbeeld in de bakkerij. Um, ik werk natuurlijk zelf in de bakkerij. En er zijn heel veel bedrijven... Je, een brood kun je helemaal... Je kan uh, uh, dat he, vanaf begin tot eind... kun je dat gewoon volledig weg automatiseren. Ja. Je, je hebt geen bakker in principe meer nodig. Toch worden heel veel producten... juist weer steeds meer... die, die ambachten weer ingezet... dat, dat zo'n stuk brood juist met de hand... zoveel mogelijk wordt gemaakt... om juist die smaakbeleving terug te krijgen... En dat zie je bij, bij meer producten. Je kan het wel wegautomatiseren. De vraag is, wil je het? Maar goed, de, de, omdat de, met de hand wordt gemaakt... krijg je een extra smaakbeleving. Uh, de man heeft zijn handen niet goed nou gepast, ja, zit ik te denken nou, wat, Nee, uh, het komt voornamelijk omdat die bedrijven... uiteindelijk kun je hetzelfde kun je creëren met een, uh, uh, met een machine. Alleen die machinebroden, dat is allemaal, moet zo snel mogelijk... zoveel mogelijk produceren. Oké, okay, dan gaat de en, kwaliteit toch omlaag. Dus, en blijkbaar. dan gaat de kwaliteit omlaag. Ja. Een, okay. een goed brood is... 24 uur onderweg, terwijl zo'n brood op zo'n machine is drie uurtjes onderweg. En da daar zit, uh, zit dat, uh, dat ja, smaakverschil over. Ja, goed, uh, en daar, hopelijk gaan mensen daar iets meer voor betalen, waardoor het ook in stand kan worden gehouden. Dat is natuurlijk het feit. Uh, maar goed, het was nu echt meer het feit dat te veel mensen willen hoge opleiding gaan doen. En uiteindelijk zullen we daar te veel mensen hebben. En ja, dus daar komen dan ja, kort banen. Waar, waar ik denk dat ook veel banen verdwijnen zijn buschauffeurs, vrachtwagenchauffeurs. Je denkt dat alles echt helemaal automatisch gaat worden? Ik denk, dat we, uh, ik denk dat we binnen nu en 20 jaar... echt wel het overgrote deel uh, volledig automatisch uh, gaat. Nou. Ja, ik denk echt wel dat er, dat er veel vrachtwagenchauffeurs uh, hun baan gaan verliezen. Maar dan jij maakt je, dan, maak je uh, geen zorgen over je eigen werk? Want jij bent nog jong. Ik wil, jij moet gewoon ja, ik kan, 50 ik kan, jaar werk of zo. Ik, ik kan me er wel zorgen over maken, maar... Uh, je moet, je moet erover nadenken hoe je dat eventueel zou kunnen opvangen. Daar ben ik ook wel mee bezig. Maar ja, ja, goed, ik, het uh, tegenhouden gaan we toch niet. Nee, nou ja, goed, daar komt het ook weer. Het decreet basisinkomen tevoorschijn. Ja, nou. nee, iedereen de basisinkomen al in zat. Ik had een stukje gelezen op uh, Radar of zoiets. Of in ieder geval een van de internetsite. Die liet een uh, filmpje zien hoe het zat. En we zaten nu nog met een gat van 5 miljard. Dat er vier belastingen weer uh, terug zou kunnen komen. Uh, en dan zouden we het sluitend kunnen krijgen. Maar 5 miljard is toch wel een, een heel groot gat. Om het allemaal uh, kunnen voor elkaar krijgen. Goed, nou, het is kwart voor tien. Even een uh, leuk plaatje, dames en heren. We draaien alleen maar leuke muziek, natuurlijk. Dat lijkt ons zelf. zelfsprekend. Cheryl Crow. En weer zo'n kreet: Be myself. bij je door. Ja, dan denk van, oh, dit is een heel leuk meisje die zo huppelend muziek maakt. Dat is helemaal niet het geval. Nee, het is Sheryl Crow en Be It Myself. En uh, het loopt tegen tien uur en de afgelopen week een bericht wat ons allemaal bezig heeft gehouden. natuurlijk. Een vrouw uit Horen, die werd lastiggevallen. Uh, die, een, een, die maakte een fiets los, kwam bij een um, horeca gelegenheid vandaan. Ze dacht zichzelf: hé. Hey, uh, ik krijg een fiets lo niet los. Het lukt niet helemaal geen. Er kwam een, een, een donkere meneer naar de toe die zegt van, zal ik je anders naar huis brengen? Dan uh, stap je op de fiets en dan breng je je naar huis. Nou, ze zegt van, nou, waarom ook niet? En toen dacht hij bij zichzelf... Oh, ze gaat met me mee. Je wil ze vast met me naar bed. Ja. En dat liep toen helemaal uit de hand. Hij bedreigde haar. Hij probeerde haar, uh, nou ja, seksueel uh, uh, te misbruiken. Dat lukte niet helemaal. En uiteindelijk uh, uh, greep ze... Greep hij haar bij de keel? Werd in de bosjes gesleept naar de hele rattenplan. Uiteindelijk kwamen er twee mannen voorbij waar hij mee in de kroeg had gezeten. En Daardoor werd hij afgeleid. En kon hij, zij zich losmaken en uiteindelijk uh, uh, aangifte doen. Haar uh, mobiel was gestolen. Die had, had hij meegenomen. En de hand via uh, Find My iPhone kon ze traceren waar hij woonde. En uiteindelijk heeft ze alleen uh, belastend materiaal heeft ze verzameld. Want ze had een aangifte gedaan bij de politie. En de politie had ze ja mevrouw, je zit tot ons nek om toe in weken ja, Twee weken bedenktijd, toch? Ja, precies. Om aangifte, twee weken bedenktijd wil je het echt doen. En uiteindelijk heeft ze heel veel informatie verzameld. Toen uiteindelijk is ze nog een keer naar de politie gegaan. En toen dacht de politie, hey, dit is pand klaar. Dit is pand klaar. Die man kunnen we zo oppakken. Dus gisteren was er in uh, ik was daar een rechtszaak uh, over en uh, hij heeft uh, bekend ja, ik, ja sorry het is fout gegaan ik dacht dat ze echt met mij naar bed wilde en ja ik wilde haar echt niets pijn doen en uiteindelijk uh, nou, zij heeft gewoon een heel andere verklaring afgelegd waardoor 20 uur taakstraf of zo en dat ja, was dat is toch even afwachten wanneer uh, de uitspraak echt komt maar er kwamen twee duidelijk verschillende vragen tevoorschijn en uiteindelijk ja zij had echt be belastend materiaal gewoon waardoor hij echt zo schuldig was als wat het, het is wel bizar dat hij zo vond. Materiaal moeten we verzamelen om uiteindelijk de politie over te halen om tot actie over te gaan. Het ja. is wel echt nee, het het probleem is, hoor. Is, ja, maar het probleem is als, de, als jij aangifte doet... en je hebt verder niks, dan hebben zij, ja, oké, okay, ik ben door een, door een, door een zwarte man aangerapt. Nou, goed, ze had, ah, sper, ja, ze zeg, had sperma ja. in haar haar zitten, dus dan moet toch wel iets gebeurd zijn. Ja. Nou, ja, ja, dan uiteindelijk... Ga je naar huis en dan ga je douchen en dan is alles bewijswerk. Nou, nou je blijkbaar, bewijswerk, heeft ze dat, nee, blijkbaar heeft ze het zelf allemaal verzameld. Oh. En zelfs nog foto. En uiteindelijk heeft ze hem nog een keer uitgedaagd. Uh, via een ander soort uh, uh, bericht. Uh, dat ze zelf maar een andere vrouw was. Heeft ze hem nog een keer uitgedaagd. Zo van nou uh, wil je nog een keer met me uit? En dat wilde nu wel. En toen uiteindelijk heeft ze het adres kunnen achterhalen. Nou ze heeft echt zoveel werk Ja knap uh, hoor. Heel knap. Van een slimme meid. Zeker weten. En nou, is dat de toekomst? Moeten we zo zeggen onze eigen uh, dingen oplossen? Een slimme meid is wel op haar toekomst voorbereid. Dus altijd camera aan. Ja. Live chatten onder, nou. als je met iemand uh, weg bent. Okay. Nou, dan kunnen ze allemaal meeluisteren ja, ja, Wat, wat, wat weer zo, zo jammer is. Als ik nu een keer iemand uh, denk. Uh, lief behulpzaam te zijn. Dan denken ze ook weer. Okay, dan word je, dat gelijk niet, in want, uh, word je in elkaar gemapt. Ja, ja, ja, ja. dat zou zo kunnen. Ja. Uh, uh, ja, ja. De ja, ja, slechte verpest het voor de goede. Uh, ja dat is zeker waar. Nou, vertel. Ja, ik heb nog een bericht. in de mannen in Madrid moeten opletten. Want als je met de bus gaat, moet je je benen bij elkaar houden. De Spaanse stad is een campagne begonnen om manspreading tegen te gaan. Ik vraag me af hoe dat in het Spaans heet. spreading. Het, het is wel een grappige overeenkomst. Ze hebben het net over een vrouw, zeg ja, maar. Die, en de mannen uh, moeten ook hun benen bij ja, elkaar ja, houden. Ja, uit respect goed idee voor wel. de andere buspassagiers. Uh, en er zijn zelfs woorden opgehangen, om, um, uh, zodat ze het gelijk kunnen zien. En uh, ja, de, uh, het plaatselijk vervoersbedrijf van Madrid zegt... dat de missie is om ervoor te zorgen dat iedereen zich gedraagt in de bus... en respect heeft voor persoonlijke ruimte. Maar... Ook in andere plaatsen in de wereld wordt er aandacht gevraagd... voor lichaamshoudingen waar anderen niet op zitten te wachten. Onder andere in New York en Seattle... worden passagiers ook geattendeerd op een lichaamshouding. Maar Oké, is dat zo ruimte ruimte om dat breed wat, uit te zitten dan? Maar wat, wat is dan de reden dat je niet... Kijk, ik kan me voorstellen dat je niet zo beetje met je benen... een beetje uit elkaar mag zitten... Uh, uh, omdat er niet genoeg ruimte is. Als het druk is, ja, dan, ga dan een beetje, maak jezelf een beetje klein... zodat de mensen ja, ja. allemaal een beetje ruimte hebben. Maar mag ik nou echt niet met mijn... Me, moet ik nou echt als een vrouw zo... Met mijn benen over elkaar zitten. Dat, het lekker, dat het lekker strak zit. Uh, ja. Beneden. Ja. ja, ik denk misschien dat mijn mannen soms zo wijd zitten met hun been... dat een ander niet op de plaats naast uh, kan zitten. Ja, nee, maar dat, dat zou ik... Maar, uh, maar mijn vrouwtje... Uh, ja, ik heb gewoon wat ruimte nodig. Hi, Moppie. Hi, Moppie. Ja. Ik, kan, ik, ik, ik, ik krijg mijn benen gewoon niet over elkaar natuurlijk. En ja. Nee. Dus, ja. Uh... Ja, dat is ook wel een probleem hoor, voor die mensen. Want die zijn zo afgetraind. Ja. Dat ze hun armen ook niet meer. Nee, dus dat... dan zitten ze zo. En dan moeten die, die, die benen... Die krijg je dan ook net niet helemaal... Daar heb je wel machines voor. Maar ja, die gebruiken ze natuurlijk niet. Nee. Om die benen bij elkaar te nou, krijgen. Ik vind het wel leuk. Uh, ja, een bord erbij geplaatst. Ja. Ik maar even op onze bezig. Facebookpagina toe waar ik leef. En dan zie je hoe je... Uh, uh, niet moet gedragen. Nee. Eigenlijk moet je je bord plaatsen hoe je wel moet gedragen. Dat werkt nooit. Ja, maar ze zeggen denk het wordt niet, niet aan de roos olifant. Ja, precies. Ja, wat denk je aan de roze olifant? Ja. En ja. zo is het, dames en heren. Goed. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee we doen nog Een andere plaat. Nee, ik heb toch. Nee, mijn twijfels. Die wil ik niet. Ik wil even de yo-yo-yo plaat. Oh, speciaal voor mij. Ja, van okay. Back. En die heet ook Wow. Wo. Oh. van Beck. Wow. Het is toch elke keer weer verrassend wat hij maakt. Heeft een beetje een lijzig stepgeluid natuurlijk. Maar ja, in het begin van de plaat denk je ook van wat is dit een of andere rapplaat? Gaan we nou straks echt yo-yo-yoen. Echt zo'n rapperplaat geluid vind ik. Yo. Yo. -yo Hier in, yo. Yo. Yo. Gaan in we... de studio. Yeah. Right next door is a little old man I Ziet hij me doen dogfood, ouderverkennis. Er is geld te eten, verkennis, tort, meat. and berg and sterren, om on te vieren. En karabert, Ja, de beat is niet goed, sorry. Nou, ja, ik vind ik het wel goed. Ja, ja, ja. <hullig> ik, ik zou een carnage speetje. Ja, ik ben helemaal uh, onder de indruk. Ja, ja, ja. ja, uh, ja, ja. volgens mij heb ik het vroeger zo vaak gehad uit, uit uh, New York, New York van Grandmaster Flash. Toen oh. ging het toch over iets, de tekst van de rappers. Toen ging het toch over de moeilijke tijd in de ghetto's. Ja, de eerste is al van I am one the mic. En hij leek het veel Ja, Zee, maar dat is toen de allereerste rapplaat? Nee, het is niet de eerste rapplaat. Nee? Nee, de eerste rapplaat is echt uit de jaren 50 al. Ik heb hem een ja? tijd geleden ja. hem nog gedraaid. Echt heel okay. oud. Dat is zelf grappig om niet te horen. En daarna gaat het weer door. Maar er zit echt een stukje rap in. Dan denk je, ja. En Blondie was ook een van de eerste. Vrouwen. Oh ja, ja, ja, ja. Ja. We hebben toch wel eens rapture was dat toen. Goed. Nou, Zo'n stukje geschiedenis moeten we nog even aan vastplakken. Dames ja. en heren. Hoge zonkracht verwacht. Ja, zeker. Vandaag? Ja, ja, vandaag al. De, de zonkracht 8 is uitzonderlijk hoog. En het kan al onder... dat. 5 tot 10, tot 15 minuten leiden tot verbranding van de huid. Dus uh, kijk uit. Want, welke, uh, kle welke kleur hoort hierbij? Want er horen altijd kleurtjes bij. Ja, ja, ja welke dat welke staat code? hier niet bij. Oh, nee. geen code? Oh ja, nee. de HA8. Ja, nou, het, uh, het heeft ah. te maken met de dikte van de ozonlaag. En als die tijdelijk wat dunner is, bereikt meer UV-straling het aardoppervlak. En als de UV-index hoger dan 8 wordt in Nederland nooit gehaald. Maar uh, morgen, uh, het is vandaag in het zuidoosten van Nederland. En morgen geldt het ook voor het zuidwesten en het midden. Oh, ik vind het wel lastig, al die codes en nu weer ja. zonkracht 8. En eh, tot, oh, gaat hij tot 20. of hij gaat door ja. wat, wat het beste is, binnenblijven. Binnenblijven, dacht ik al. Nou, ja, van ja. Netflixen. Niemand is een buitenmens, hoor ik altijd. Oh, niemand. niemand is een buitenmens. Nou, ik vind van wel, hoor. En alles wat je doet, doe het binnen. Want daar ben je veilig. Oké. Okay. Dat dus ja, is een, uh, een kreet of zo is. Nou, als we het toch over veiligheid hebben. Uh, Facebook heeft een, uh, een dingetje bekendgemaakt. Ze hebben een, een nieuw uh, uh, algoritme ontwikkeld. waarmee ze uh, plaatjes kunnen scannen. En uh, dan scannen ze dus of er geen uh, narigheid op staat. of dat het dus zich uh, geen bloot en dat soort dingen. Er mogen ja. Een aantal dingen mogen niet op Facebook. Hey, tables, Daar scannen ze hall. op. Ja. Um, nou, dat logaritme, dat scant. Uh, uh, ja, 40.000 plaatjes per seconde. Dit is echt heel veel. Dat is ja. wel echt heel veel goed. En daarmee uh, uh, gaan we de dag afsluiten. Ja, dan precies. Dan? Ja. ja, precies. Het was fijn om weer met z'n allen bij elkaar te zijn. Ja, tijd het tijd Het was weer volledig. En we ja. gaan een zonnig weekend uh, tegemoet. Kijk uit voor de zon. Dus won, won, zonkracht 8. We spreken ja. elkaar volgende week. Hoi. Tot volgende week. Hoi. Tot zover het ritme van ZFN, ZFN. Via de kabel op 104.5.